Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Hadewig Minnes vertelt het losgetrilde inzicht. In de komende dagen bespreken we het portret van een zekere OBB te R. Opvallend is de onderlaag van Terpioen die de schilder Tijn, een exponent van de school van 70, heeft aangebracht. Zodat de vibratie lillend van het doek dingest.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 Precies goed ingedikt. Dit kan sterke trillingen verdragen. Bles met hulsap is beter dan kraplak. Net wat ik dacht. Ik zal het terpioen noemen. Een intens rood dat over eeuwen nog aan mijn naam zal herinneren. Maar door de geur merk ik dat ik in geen dagen gegeten heb. ...zal sterk indikken en verkoeken. Ik kan beter een flinke voorraad hulsap inslaan. Gelukkig groeien er heel wat maanbollen bij dit krop. Donders! Het dak wordt van mijn hoofd geblazen. Het is tijd om op te stappen. Nu moet ik iets te eten hebben. Ik heb trek in een sterk gesuikerde augurk... Want anders waait dit vlees me van het geraamte. Met deze woorden sloot hij de deur. Op hetzelfde moment dat het bouwwerkje achter hem in planken en balken uit elkaar viel. Alleen de gemetselde schoorsteen bleef staan. En die staat er nu nog. Als een herinnering aan de tijd dat er op die plek een meester schilder gewoond heeft. Dat was dat. Gezelligheid is goed voor spekluivers, maar op mij wacht het meesterwerk dat ik ga vibreren uit de... de dingen. Eerst ga ik een herberg zoeken, want ik voel dat mijn smeer een beetje verschraafd is. Hmm. Eén stuiver, dat is alles wat ik heb, want ik doe niet aan contraprestatie. Maar wat geeft het... Ten slotte is het de plicht van de grofstoffelijke frietvreters om een onsterfelijke in stand te houden. Op dat moment kreeg hij een bouwwerk in de gaten, dat zwaar en sterk op een heuvel stond. Dat ruikt naar materie. Een heel doorvoede uitstraling, net wat ik nodig heb. Want herbergen kosten geld, terwijl deze snurker het uit wil geven, wet ik. De heer Bommel zat in zijn leunstoel bij de knapperende haard. Buiten loeide de wind om de torens en deed de luiken rammelen. Maar binnen was het warm en gezellig. Uw glaasje port, heer Olivier. Dat zal u goed doen met dit weer. Het houdt de kwade dampen buiten als u mij toestaat. Heel goed, Joost. Dat is net waar mijn teergestel behoefte aan heeft. Mm. Ah. Het leven van een heer is vol zorgen en verantwoordelijkheden. Deze storm stemt mij tot diepe gedachten. En ik vrees dat mijn omgeving daar niet altijd van doordrongen is. Eigenlijk zou ik een blijvend bewijs van mijn inzichten moeten hebben. Iets voor het nageslacht bedoel ik, als je begrijpt wat ik bedoel. Een aardig idee. Misschien zou je een boek kunnen schrijven. Memoires of zo, wanneer ik zo vrijmoedig mag wezen. Ja, ja, ja, misschien wel. Maar, maar schrijven is moeilijk. En het duurt zo lang. Trouwens, wie leest er nog vandaag de dag? Nee, nee er zweeft mij een tv-uitzending voor het Geestes oh. Waarin ik opening van mijn innerlijk leven zou kunnen geven... tegen de achtergrond van mijn waardevol interieur. Maar aan de andere kant, zo'n programma is zo gauw voorbij. En wat blijft er dan over voor het nageslacht? Ja. Mijn gedachten gaan uit naar iets blijvends. Iets waaruit de diepe inzicht van een bommel blijkt. Hmm. Oh, wat zou mij denken van een portret door een groot kunstenaar... dat ik aan de gemeente zou kunnen schenken voor de, voor de raadzaal. Ik moet je bolle baas spreken. Heer Olivier is juist... Aan uh, uh... mijn zolenmakker. Ik geef hem een kans om eindelijk eens iets te doen... waardoor hij gekend zal worden door omstandigheden. Wat, je yeah. En breng me maar vast wat al gurken met suiker. Ik wil je portret wel schilderen. Als je er maar genoeg voor betaalt. Ik heb zo gefibreerd dat ik mijn vleeslichaam vergeten ben en nu valt het van de graad. Oh, uh, oh, oh, oh, juist. Yes. Uh, uh, uh, uh, gaat u zitten hierin? Dit is je kans. Oh. het is een gelegenheidskoopje waartoe ik gedwongen ben door gebrek aan middelen. Wat je? Ja, ik, ik begrijp wat u bedoelt. En ik moet zeggen dat dit idee mij net voor ogen zweefde. Heel toevallig. Een portret, dacht ik. Een schilderij waarin de nadruk ligt op de diepe inzichten van een heer. Ja, een fijn gelaat vol wijsheid dat het leven in al zijn vormen kent. Het zou een portret moeten wezen dat de beschouwer grijpt en, en niet meer loslaat. Men zou meteen getroffen moeten worden door de kennis die van de beeltenis uitgaat. Een blik... Die de kijker doorziet en al de roerselen van zijn levenspad kent. Rijp als u begrijpt wat ik bedoel. Zo, bedoel je dat? Geen gemakkelijke opgave als je met zo'n bevleesde schedel ja. zit. Huh? Het inzicht van een heer. Huh? Ja. Je wilt iets hebben wat er niet is makker, ja. huh? dat gaat duur worden. Want je moet me omkopen. En dat gaat in tegen mijn uh, dingen als uh, kunstenaar. Omkopen? Hoe, hoe komt u daarbij? U biedt aan mijn portretten schilderen. En ik sta daar niet onwelwillend tegenover. Ik schilder u alleen wat mij door de gedachten speelt. Jij schildert niks. Ik schilder. En jij betaalt. Ja, en wat door jou door regen gedachten zweeft, is duur, makker. Duizend gouden ducaten, plus kost en inwoning, totdat ik klaar ben. Wat, je de du du duizend gouden ducaten? Hoeveel florijnen zou dat wel niet zijn? Het is erg duur voor een geverfd schilderij, bedoel ik. De foto die daar hangt kostte maar een habbekrats. En toch is die ingekleurd door een erkend artiest die in een auto langs de huizen reed. Kan het niet wat billiger, bedoel ik? Duizend gouden ducaten, pluskosten en inwoning. Ja. Het is een hoge prijs. Maar ja, als mijn inzichten nu eens zo geschilderd zouden worden dat iedereen ademloos van bewondering werd. Nou, als dat mogelijk is, is geen prijs te hoog, met uw welnemen. Waar zou ik de bestelling neerzetten, heer Olivier? Uh, uh, uh, zet maar de heer Joost. Uh, in orde, heer Tijn. Het slotte speelt geld geen rol wanneer men een goede daad verricht en daardoor voor het nageslacht bewaard blijft. Ik neem uw aanbod aan. Gefeliciteerd. Zorg dat ik een goede werkplaats krijg zonder nee. frutsels en tierenlantijnen. Een kamer waar niks in staat zodat jouw grofstoffelijke trillingen de enige zijn die mijn vibraties storen. Oh. Ik moet een inzicht op het doek Gonzen dat er niet is. En dat kost mij het merg uit mijn uh, dinges. Makker. Na lang nadenken ging heer Olly de kunstenaar voor naar een kamer in de noordoostelijke toren van Bommelstein. Het was een leeg vertrek met wapperende spinwaggen en een gebarste ruit waar de wind doorheen huilde. Dit is de enige lege ruimte die ik heb. Oeh, maar het is hier veel te koud. Maar als we nu eens een hoekje vrijmaken in mijn studeervertrek. Ah, mijn zolen. Huh? Deze temperatuur is beter dan die lauwe kamer waarin jij je vlees zudert, oh. makker. Oh. Hier fluit het inzicht uit de vrije ruimte door de... dinges. Ja, dat raam is kapot. Het tocht lelijk, bedoel ik. Mijn tegenstel kan dat niet tegen. We kunnen niet beter... Lukken. Zever niet. Ga zitten in die oude piepstoel daar. En draai je vleeslichaam een beetje naar het raampje. En hou je kies op elkaar. Eerst het inveeg opzetten met terpioen. Dan kan ik die bolle kop later aanpassen. Ik, vroeg, ik, ik, ik, ik heb het koud en ik zit al uren en, en u hebt nog niet eens naar mij ge, gekeken. Dat dat verft maar en verft maar. Wat? Hm? Je stoort mijn trillingen makker. Ik ben bezig met het mooiste inzicht dat ik ooit op het linnen heb laten groeien. Jij kan wel in je rukken voor mijn partner. Die kop van jou komt later wel. Nou. Dag, heer Olly. Is er iets? Oh, er is van alles, jonge vriend. Ik kan inrukken en mijn kop komt later wel. Zo kan men een beschermer der schone kunsten toch niet toespreken. In zijn eigen torenkamer, zegt nu zelf. Vooral wanneer het zo waait om zijn gevoelige gezondheid... dat hij wel eens een lelijke koude zou kunnen vatten. Het is heel vreselijk. Maar ik heb me beheerst met het oog op mijn onsterfelijkheid. Um... Ja, het is, is die schildertijn... Hij kleurt een meesterwerk in waarop mijn inzichten voor de eeuwigheid worden vastgelegd. Hoewel het erg duur is en ik bovendien onbeleefd behandeld word in een koude omgeving. De kunst vergt het uiterste van een gevoelige heer. Hmm. Wees voorzichtig, Jolie. De meesterwerken van Terpentijn hebben soms rare kanten. <tankt> Onzin. Ik weet hussel wat ik doe. Trouwens, ik werk in het algemeen belang... Iedereen die het portret ziet, zal gegrepen worden door de diepe wijsheid die ervan uitgaat. Zodat men heel stilletjes en met mooie gevoelens naar huis zal gaan. Daar betaal en daar werk ik voor. Ging je me nu nog niet eens een beetje onsterfelijkheid? Toch zou ik oppassen. Eén met de grootste natuur. Vier bewandel ik mijn eenzaam levenspad als een lichtend voorbeeld voor velen. De stormen woeden om mijn gestalte, maar ik verzaag niet. Hm? Wat zou de jonge vriend bedoelen? Waarvoor moet ik oppassen? Oh. Warm en gezellig, daar houd ik van met dit weer. En een eenvoudige, doch voedzame maaltijd is juist wat men dan nodig heeft. Het moet anders een heel werk zijn om zo'n vleeslichaam in stand te houden. Neem nog wat van die kluifmakker en vergeet de jus niet. Je moet straks een goede volle kop hebben, want anders wordt die platgeslagen door mijn inzicht. Dat begint al lekker te vibreren. Neem me niet kwalijk. Dit is geen kluif, maar een theeboon. En dit is geen jus, maar met een snufje koriander. En het is niet uw inzicht, maar het mijne, heer Tijn. Ten slotte betaal ik er duizend goudstukken voor. Zoals je wilt. Als ja. je voorlopig maar wegblijft. Morgen ga ik verder en je wangzakken storen de trillingen van het inzicht... Als ik mijn pijp op heb, mag je me mijn kamer wijzen. Ja, ja. Kost inwoning. Ik zal Joost schellen. Op een ochtend, enige tijd later, wandelde de tompoes weer eens langs Bommelstein. Het was een stille herfstmorgen, vol geuren. En de zon wierp een bleek licht op heer Olly, die over de muur van zijn achtertuin leunde. Hoe gaat het met uw schilderij? Oh, ik weet het niet. Die Tijn is nu al een week bezig met mijn portret, maar ik mag er niet bij zijn. Zou die mijn trekken uit het hoofd tekenen? Soms maak ik me ongerust over de gelijkenis die tenslotte duizend ducaten kost. Terpentijn werkt altijd een beetje vreemd. Ja. Ik denk dat hij nog steeds aan uw inzicht bezig is. Maar wat is het juist? Hoe kan hij mijn inzichten nu weergeven zonder dat mijn gelaat ze weer spiegelt? Kijk, de wijsheid schuilt in een lichtje in het oog of in een rijpe trek op de mondhoek. Een nobel gelaat vol, eh, uh, uh, uh, uh, dinges. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, vibratie bedoel ik. Kom maar boven, makker. Het inzicht is klaar met verleden, heden en toekomst. Zo, <laughs> nu is het tijd om je vlees eronder te borstelen. Het is heel hinderlijk. Deze ruwe opmerkingen beginnen me tegen te staan. Je weet hoe gevoelig mijn gestel en mijn geestesleven eigenlijk zijn. Oh, ik zal blij wezen wanneer het portret klaar is. Duizend ducaten is veel, maar de kost en de inwoning zijn misschien nog wel erger. Uh, uh, tot ziens, jonge vriend. Ah, dus uh, nu gaat het eigenlijke werk beginnen. Ik zei net tegen Tom Poes... Dat... Draai een beetje naar het raampje... En laat de kop niet te veel tussen de ribben hangen, dat geeft vetbobbels. Het zou prettig zijn wanneer het over een paar weken klaar zou kunnen wezen. Er is een kersttentoonstelling in het stadsmuseum. Niet dat ik u wil overhaasten, natuurlijk. Maar... Ziezo, nog een hoog lichtje op de neusknop, dumpt me. Maar dit model zit is erg vermoeiend. En bovendien is mijn tijd beperkt. Een maand kan ik als drukbezet heer wel vrijmaken... maar langer zou het toch niet moeten duren, bedoel ik. Ha! Daar heb ik je. Wat vol in de ooghoek zo... en een ietsje schaduw onder de wangzakken. Klaar! Huh? Bedoelt u dat het portret klaar is? Hoe kan dat? Ik heb nog niet meer dan een kwartier gezeten, bedoel ik. Klaar! Zo'n huh? schedel doe ik in tien minuten met de linkerhand. Alsjeblieft, oh, oh, makker. Dit is het oh. dan. Kijk maar. <tied> wat betekent dat? Waarom staat mijn gelaat zo klein op? En wat is dat voor een rare wolk boven mijn hoofd? Betaal ik daar mijn dure geld voor? Voor, voor die pretstekening? Ik, ik, ik ben heel onaangenaam getroffen. Dat wil ik u wel zeggen. Een rare wolk, hè? Die wolk is het inzicht dat je met je dure geld gekocht hebt, makker. En als ik dat geld niet nodig had, zou ik die bolle kop niet onder hebben gehangen. Die wolk is een meesterwerk in terpioen. Op het linnen gefibreerd met de trilling van de... Dinges, kom op met je centen. nooit. Ik weiger te betalen voor die wolk. Die moet eraf. Mijn trekken komen zo niet voldoende tot hun recht... Zoals ik als kunstkenner zelf kan vaststellen. Over mijn veel te kleine gelaat wil ik dan wel instappen, want ik ben niet krenterig, maar, maar die rode smeerboel moet weg. Goed. Ah. Ik zal de inzichten eraf halen en loslaten. Mooi. Maar de gevolgen zijn voor jou, makker. Gevolgen? Wat voor gevolgen? De inzichten spreken uit mijn trekken, al zijn die dan ook erg uh, peuterig. Ik wil daar wel voor betalen. Maar niet meer dan vijfhonderd ducaten. Nu weet u het. Aan mijn zolen. Dat de regenvleeslichaam denkt dat hij door schrieperigheid kan afkomen... van de inzichten die ik hem gegeven heb. Goed. Nu zullen ze hem boven het hoofd blijven hangen. Want men kan een vibratie in terpioen niet ongedaan maken. Ik zal de verflaag losmaken van het linnen, zodat hij niet langer vastzit en toch de vorm houdt van de... dinges. En, heer Olly, is uw schilderij al af? Uh, het schilderij is af, maar ach, het is maar een heel klein portretje geworden. Ja. Ik wil er niet meer dan 500 ducaten voor betalen... want ik laat mij niet afzetten... Al speelt geld dan ook geen rol, maar het is heel sneu, jonge vriend. Er is maar één troost. Het werk is van een meesterschilder en dus onsterfelijk. En waarom is het zo klein? Komen ja. uw inzichten er niet goed op uit? Ach, praat me niet over die inzichten. Die, die gaan eraf. Ze drukken me op de schedel, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, die mag Tijn houden. En daarom betaal ik hem maar de helft van de prijs. Dat is toch eerlijk? Zeg nu zelf. Maar ik, ik, ik moet nu verder. Dag, jonge vriend. Hmm, als dat maar goed afloopt. Men kan de prijs van een meesterwerk niet op die manier afdingen. Vooral niet wanneer Terpentijn het verschilderd heeft. Hé, hey, daar komt hij net aan. Met het portret. Is dat nu je schilderij? Waarom is er zoveel ruimte boven, heer Bommel? Het linnen is daar niet eens beschilderd. Op die ruimte stonden inzichten. Oh. Wat er niet in zit, zit er buiten. Oh. Oh. Waar is Bommel? Ik kom afrekenen. Uh, heer Olly zit een eindje verderop. Maar wat heb je met die inzichten gedaan? Hier is je portretje. Kom op met de centenmakker. Uh, oh, oh, oh ja, uh, hier. Geen vladderig papier, hè? De afspraak was duizend gouden dukaat. 500. Ik, ik bedoel, ik heb zo gauw geen goudgeld bij me. Maar deze banknoten zijn wettelijk goedgekeurd. Als ik nu even ombreken... Aan mijn zolen. Afspraak is afspraak. Mm -hmm. Je mag me honderd van die biljetjes geven voor het losmaken van de inzichten. Maar je blijft me het goud schuldig. Toen Tom Poes enige dagen later een bezoek aan Bommelstein bracht... toonde heer Olly hem vol trots een klein schilderij dat hij juist aan de wand had gehangen. Knap werk van de lijstenmaker, zegt u zelf. Hij heeft het doek van terpentijn schilderij handig omgevouwen... zodat mijn gelijkenis precies in de antieke lijst past. Zie je wel? Heel handig. Ja. En het is wel een goed portret, geloof ik. Ja. Ten slotte is het een echte tuin. Ja, precies. Een meesterwerkje dat ik voor honderd florijnen heb kunnen krijgen. Ho Hoewel geld geen rol speelt. Men moet de artiest een beetje in de gaten houden. Want ze maken zo gauw misbruik van een heer, wat jij... Hmm, ik heb toch het gevoel dat u beter had kunnen betalen. Uh, uh, uh, ik moet weer eens verder, heer Olly. Tot ziens. Die jonge vriend met zijn gevoel... altijd bederft hij mijn kleine genoegens... Dit is nu een schilderstuk waar ik erg aan gehecht ben, hoewel ik het eerst aan de gemeente had willen schenken. En nu doet hij alsof er iets engs mee zou kunnen gebeuren. Wat bedoelt hij eigenlijk? Heer Bommel keek omhoog, naar de plek waar het kunstwerk hing. En een schok voer hem door de leden. Geen wonder. Boven zijn hoofd hing een vreemd rond wolkje. Dat zich duidelijk aftekende tegen de schaduwen. Dat is niet normaal. Ik moet last van hoofdpijn hebben. Een soort migraine waar men zoveel van hoort. Geen wonder, met zo'n teergestel is men na al die opwending erg bevattelijk als hierzijde. Joost moet maar snel een farmalgientje voor mij halen. Ja, het is toch wat met het personeel tegenwoordig. Ik zou wel eens willen weten wat Joost eigenlijk aan het doen is... Op dat moment begon zich een figuur in de witte wolk af te tekenen, en als poedig was die duidelijk herkenbaar. Het was de knecht die zich gezeten in een gemakkelijke stoel te goed deed aan een glas port en een sigaar. Wat, wat, wat, is, wat is dat? De, nou, geen hoofdpijn, dat is zeker. Zou ik oh, wacht eens, zou dat soms? een soort tweede gezicht zijn... waardoor ik kan zien wat Joost doet. Nou, dat zal een waardevolle gave wezen... waaruit men kan merken wat een heer voor mag. Ik ben heel benieuwd hoe de lummel zich hieruit redt. <telling> Dit moet het inzicht zijn... dat Terpetijn boven mijn hoofd geschilderd heeft. Het was storend op dat portret... maar op deze manier heeft het zijn gemakken... Die man is toch wel een goed artiest? Ik wist zelf niet dat ik het in mij had. Maar waar blijft Joost? Ik wil nu weten hoe hij mij tegemoet treedt. na zijn ernstig plicht van zijn. Oh, oh. Oh. Nu vulde de witte wolk oh. zich plotseling met het beeld van de bediende... die bezig was een lelijke tuimeling over de drempel te maken. Oh. dit heb ik zien aankomen, Joost. Door mijn helder inzicht wist ik dat je ging vallen. U moet mij verschonen, heer Olivier. Mijn zolen zijn wat glad met uw wel nemen. Niks verschonen, het is heel vreselijk. Ik sta hier eenzaam oh. te lijden terwijl ik een vreselijke hoofdpijn zie opkomen. En jij zit rustig een sigaartje te roken en van mijn belege port te drinken. Ga aan het werk, Joost, en laat het niet weer gebeuren. Oh! Prachtige gave, daar kan men veel genoeg aan beleven, als heer zijnde. Ik hoef me alleen maar iets af te vragen of ik zie het antwoord reeds voor mijn geestesoog. Dit is nu wat ik altijd gewenst heb, een helder inzicht dat niet langer onder de korenmaat ligt, omdat niemand begrijpt wat ik bedoel. Ach, nu zal mijn naam bekend en geëerbiedigd worden, zonder dat ik mijn portret aan het stadhuis hoef te geven. Hmm. Een eentje wandelen zal mij goed doen. Het verheldert de innerlijke gevoelens nog meer. En wie weet waartoe dat leiden kan. Ik vraag me af wie ik het eerst ontmoeten zal... wanneer ik buiten kom. Ah, de jonge vriend. Tom Poes maakte een wandeling. Het was koud voor de tijd van het jaar. En hoewel er nog leert om de heuvels hingen was er een kille wind opgestoken die weinig goeds beloofde. Oh, de jonge vriend. Dat wist ik. Ja, ja, mijn inzichten hebben zich wonderbaarlijk verdiept. Ik hoef maar naar het wolkje boven mijn hoofd te kijken. Of ik weet alles wat ik weten wil. Wolken zijn er genoeg, maar boven u zie ik niets bijzonders. Dat is jouw gebrek aan inzicht, maar ik zal je bewijzen dat het waar is. Ik ga je vertellen wat jou te wachten staat. Hij weerp een stilse blik naar boven. Mm -hmm. Doch tot zijn teleurstelling was er inderdaad niets te zien. Oh, ik vind het maar raar, hoor. Als ik u was zou ik maar een beetje oppassen en vroeg naar bed gaan. Je moet zelf oppassen. Ik zie heel duidelijk een ongeluk boven je, uh, boven mijn hoofd hangen. Een vallende tak. Hmm. Het zal de herfst zijn, of misschien een griepje. Als je koorts hebt, zie je wel eens rare dingen. Au! Ik heb het toch zo gezegd. Je wordt getroffen door een tak, zei ik. Dat komt er nu van wanneer je lacht op de waarschuwingen van een ouder en wijzer iemand. Maar ik lachte helemaal niet. Eer Olly was reeds doorgelopen, vervuld van zijn nieuwe kunde. Oh, hoe kan ik deze prachtige begaafdheid gebruiken om tot meer aanzien te komen... Een blijvend bewijs van mijn diepgaande inzichten voor het nageslacht. Dat is wat mij voor ogen zweeft. Oh, wacht eens. Ik moet in contact komen met een vooraanstaand iemand... en die voor een dreigend gevaar waarschuwen. Dat zal iedereen te denken geven. Vol diepe gedachten naderde heer Bommel de buitenwijken van Rommeldam... en toen hij zodoende de oude vlaspinnerij passeerde... Ontwaarde hij plotseling de witte vlek weer boven zijn hoofd. Oh, oh, het, is een pijn, mijn jongens. Oh. het verschijnsel tekende zich duidelijk af tegen de steeds donkerder wordende lucht en vertoonde het beeld van burgemeester Dikkerdak, die door een lading sneeuwballen getroffen werd. De voortlopende heer was dan ook helemaal niet verrast toen hij de magistraat om de hoek tegenkwam. Ik weet dat ik een gave heb, maar ik sta er steeds meer van te krikken. Wat heb jij voor een gave? Laat je onderzoeken, Bobbel. Goede begeleiding wil wel eens helpen als je er vlug bij bent. U begrijpt niet wat ik bedoel. Maar ik moet u ernstig waarschuwen, burgemeester. U zult bekogeld worden door sneeuwballen als u niet of... <laughs> Hoe verzin je het? Ja, je bent met een schalk, hoor. Zeker een late aprilmop. <laughs> er ligt niet eens sneeuw. Nee. Het beste maar, Bobbel. Ja. <laughs> sneeuw in april. Hoe komt die erbij? Ah, daar is commissaris Bas. Zeg, Bas! Hm? Die bommel is toch een rare grappenmaker. Oh? Hij waarschuwde me voor sneeuwballen. En er ligt niet eens sneeuw. Oh, ik heb uit beleefdheid gelachen, maar het gaf me een beklemd gevoel. Wat wil die snuiter eigenlijk, vraag ik je af. Het gaat van kwaad op erger met hem. Zwak begaafd, zei dokter Zielknijper laatst toen ik met hem over het geval praatte. Ik weet niet wat hij bedoelt, want van begaafdheid merk ik geen spoor. Hij is gewoon maar een lastpost die voorbijgangers hindert met ongein. Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar kijk eens naar boven, Bas. Het gaat sneeuwen. Het, dat stond niet in het weerbericht. Hm. Bommel had zeker een stekend extra oog. Maar toch bevalt het me niet. Was het werkelijk alleen maar ongein of zit er iets anders achter? Ja, wat kan er achter zitten? Zou die schalk soms een bijzondere inzicht in het weer hebben? Toen de beide heren Rommeldam bereikten, viel de sneeuw in dichte vlokken neer. En de straten waren al bedekt met een witte laag. Een mooi gezicht, maar het geeft heel wat ongemak. Dat zou ik menen. Extra werk voor de politie en ellende voor het verkeer. Ik ga hier rechtsaf naar een bureau, burgemeester. En pas maar op voor sneeuwballen. Geen nood. Niemand haalt het in zijn hoofd om mij te bekogelen. Stel je voor. Oh! Oh! Kwaai, kwaai jongens! Au! Zeg maar dit hem. Dat gaat te ver. Is er dan geen eerbied meer? Waar gaan we naartoe, Bas? Wat doet de politie eigenlijk? Een aanslag op klaarlichte dag, dat is toch het toppunt? Uh, u, u moet het niet te zwaar opvatten. Het, het is maar een paar jongenstreek. Een onschuldige kwa jongenstreek, ja, ja. Dus dat is het standpunt van de politie. Ja, ik zal het noteren, Bas. Het is een schande. Alles wijft erop dat hier meer achter zit. Waarschijnlijk een aanslag van opstandige radicalen. En de sterke arm zegt dat ik het niet te zwaar moet opvatten. Het is fraai. Maar hier is het laatste woord toch niet over gesproken. Daar sta je dan. Maar ik moet toegeven dat het gebeurde met te denken geeft. Hier zit het Bommel achter, dat is duidelijk. Hij heeft natuurlijk een bende omgekocht om deze misselijke overval te plegen... en mij zodoende voor aap te zetten. Het wordt tijd dat ik hem wat beter in de gaten houd. O, oh, nu zie ik Bullebas in mijn wolkje. Het lijkt me toe dat hij een lelijke smak gaat maken. Ah! Mijn plicht is duidelijk. Ik moet de stakker waarschuwen. Hé, hey, dat is toevallig. Ik moet niets hebben van jouw toevallen. Huh? Wat weet jij van die sneeuwbalaanslag op de burgemeester? Huh? Dat was een voorgevoel. Een inzicht, ja, eigenlijk. Het is een bijzondere begaafdheid, bedoel ik. Zo weet ik bijvoorbeeld dat u een lelijke val zal maken, heer Bas. Ik waarschuw u maar even. Daar is het je om begonnen, hè? Huh? Je wilt me ten val brengen, hè? Nee, ik... Het was doorgestoken kaart, waarvoor ik nog geen bewijzen heb. Maar je bent bezig dikker dak tegen mij op te zetten. Die heb jou door, Bommel. En ik ga je in de gaten houden. Zijn stem schalde door de winterlucht. Maar aan de achterkant van Bommelstein was hij niet hoorbaar. De bediende Joost gaf zich daar dan ook ongestoord over... aan het maken van een glijbaan in de verse sneeuw. Hoe aardig, zo'n sulle baantje. Het herinnert me mij aan mijn jeugd toen er nog geregeld sneeuw viel. Tegenwoordig is het sukkelen. Geen wonder dat de jeugd tot allerlei baldadigheid komt als men mij toestaat. Hij ging enige tijd geheel op in het maken van zijn baan. Maar omdat hij een oplettende bediende was, hield hij ondertussen een oogje op de omgeving. Toen hij dan ook de gestalte van zijn werkgever wat ingezakt naar huis zag terugkeren, haaste hij zich onopvallend de keuken weer in. Dat is beter. Heer Olivier heeft soms geen gevoel voor eenvoudige vertreding. En hij zou er maar al te gemakkelijk een verkeerde conclusie uit trekken. Die knecht Joost is daar bezig. Ik zal hem eens even aan het tand voelen over de gedragingen van zijn werkgever. Met fijne tact komt men soms heel wat te weten van het personeel. En in dit pand is iets duisters aan de gang. Dat zegt mijn ervaring. Onhoorbaar richtte de politiechef zijn schreden naar de deur, want hij ging ervan uit dat verrassing een belangrijk wapen is. Zodoende betrad hij de glijbaan die Joosta zo opgewekt had aangelegd, en tot zijn schrik voelde hij plotseling zijn voeten onder zich uitglijden. Ja! Een, een val door bobbel voor mij opgezet, maar, maar ik, heb, ik heb hem door. Ik zal hem wezen te vinden. Oh, oh, oh, oh, oh heden, nee. Het was geen val, maar gewoon een zullenbaan met u goed vinden. U weet wel, ik heb mij daarop even vertreden... terwijl het water aan de kook kwam. Het verzette mijn zinnen, wanneer ik mij verstouten mag. Die waren wat stoffig geworden... na het redderen van de spinrache in de bibliotheek. Ik hoop dat u mij wilt verschonen. Oh, het is allemaal erg verdrietig. Ik heb dit aanzien komen in de wolk die me boven het hoofd hangt. Maar wat naar is het toch dat ik niets dan akelige dingen zie als ik mijn gaven gebruik. Maar ja, er is nu eenmaal meer smart dan vreugd op deze wereld. Oeh, nee maar. Dat is prettig. Nu zie ik hier Bas met een bundel bankbiljetten. Oh, wees niet boos. Ik heb nu toch zoiets aardigs voor u gezien. Nu hoort u het zelf. Heer Olivier meent het heus goed met uw welnemen. En kijk... Hier is een aspirintje. Daar zal u van opknappen. Wat opknappen? Wat is hier voor aardig, zou ik willen weten? U krijgt onverwachts veel geld. Dat heb ik gezien in mijn inzicht. Dat mij nooit bedriegt. Dit is het toppunt. Zussen ja. met smoesjes, hè? Ik ken jou zo langzamerhand, maar de verdenkingen stapelen zich op. En reken maar dat ik je gangen na laat gaan. Toen commissaris Bulle Bas enige tijd later het politiebureau betrad, was zijn stemming nog niet veel beter geworden. Want zijn uitgeleider was hem niet in de koude kleren gaan zitten. Nog wat nieuws, snuf? Anders ga ik naar huis. Nieuws? Uh, uh, niet zo indirect. Uh, maar in uw kamer zit iemand op u te wachten voor een persoonlijke zaak die, die erg belangrijk is. W wat is dat voor een persoonlijke zaak? Huh? Ik heb niet veel tijd, want ik heb behoefte aan tijgerbalzen. Ik heb iets beters. U hebt een lot in de Rommeldamse gemeenteloterij gekocht. Nummer P8406. Klopt dat? Een lot? Eens hm -hmm. kijken. Ja. D -d dat klopt. <laughs> nummer P8406. Ja. En, maar, en wat zou dat? Ik feliciteer u. Op dat nummer is een prijs van 5000 florijnen gevallen. Wat <sleuken> zegt u daarvan? Uh. Alsjeblieft. En goedemiddag. Dit lijkt nu leuk, met de stijgende kosten en de salarissen wat ze zijn, maar er zit iets achter, dat voel ik met mijn klompen. Dit is zwijggeld, een poging tot omkoping. Bommel doet het handig, dat moet gezegd worden, maar ik heb hem door. Die randfiguur vergist zich, een eerlijk politieman laat zich niet omkopen, sterker nog... Dit is de druppel in de emmer bezwarend materiaal. Hij zal raar opkijken, dat beloof ik. Ik weet wie er achter de sneeuwballen zit, burgemeester. Oh ja, Bas? Hmm. Het is Bommel. Van bekogelen is hij vervallen tot de aanleg van een glijbaan... om de politie ten val te brengen. En intussen draait hij ons een rat voor de ogen met voorspellingen. Maar ik heb hem door... Vooral nu hij een poging tot omkoping gedaan heeft. Hij vertelde wat er was voorgevallen. De heer Dikkerdak luisterde hoofdschuddend naar zijn relaas. Daarin bijgestaan door de marquise de kantenkleer. De schijn is tegenbommel. Maar je moet je niet laten meeslepen door vooroordelen, Bas. Het zijn naoordelen. De bewijzen stapelen zich op, dat moet u toegeven. Ik weet alleen nog niet wat voor een reden de verdachte heeft voor zijn misselijke streken. Tja, de rakker heeft rode sympathieën en gaat van kwaad tot erger. Verzekerde bewering, dat is het enige. Ik voor mij zo niet aarzelen, commissaris. Uh -huh. Maar wat zijn dat voor voorspellingen? Daar zou ik toch meer van willen weten. Tompoes zat op een boomstam en keek naar Slot-Bommelstein dat zich donker tegen de winterlucht aftekende. De inzichten van de heer Olly zijn toch wel raak. Zoals de boomtak die op mijn hoofd viel. Maar ik ben bang dat ze niet altijd gewaardeerd zullen worden. Niemand vindt het leuk als een ander hem ongeluk voorspelt. Oh, jonge vriend, goed dat ik je zie. Want mijn inzichten zijn meer dan ik verwerken kan. Ze stijgen me naar de keel, zodat ik aan hartkloppingen begin te lijden. Het is de verantwoordelijkheid, als je begrijpt wat ik bedoel... Weet je wat ik gezien heb? Ik zag een toren die instortte. En ik sta er helemaal alleen voor, wat me toch werkelijk boven de krachten gaat. Zeg nu zelf. Wat moet ik doen? Welke toren was het? Nou, it... Ah, bleu. Uh, uh. Bezig met uw voorspellingen, Amis. Uh, uh... Ik hoorde ervan in de club en ze wekte mijn belangstelling. Oh. Paranormale begaafdheid komt meer voor bij gestoorden. Begaafd, dat is het... Inzicht. Maar het is moeilijk, hoor. Men wordt zo licht verkeerd begrepen. Nu heb ik bijvoorbeeld gezien dat er een toren van uw huis in elkander zakte. Ik wil u alleen maar voorzichtig waarschuwen, maar hoe moet ik dat doen? Voorzichtig waarschuwen? Oh, sapbris. ik kan er niets aan doen. Ik zag u toren heel duidelijk naar beneden komen en uh, nu weten we het. Tja... Heeft hij dit werkelijk vaker? Dit is toch niet normaal? Dat zult ge moeten toegeven. Wat bedoelt hij met inzicht? Heer Ollie schijnt dit soort dingen in een wolkje boven zijn hoofd te zien. Ik denk dat het iets met een schilderij te maken heeft dat hij niet heeft betaald. Het zit hem dwars. Par exemple, een niet betaald schilderij. Hm? Ja. Een kostbaar stuk van een meester wet ik. Ja, ja, net wat ik dacht. De inspanning om boven zijn stand te leven begint hem te veel te worden. Dat leidt tot dwangvoorstellingen. Um, ik weet het niet. De tak die ik op mijn hoofd kreeg was echt genoeg. Hard hoor. En die had hij toch ook gezien. Interessant. Maar ik blijf bij mijn mening. Stel je voor, hij voelt het instarten van mijn toren. Dat is een duidelijke fobie. Voortspruitend uit naijver die begrijpelijk is... wanneer men de bouwval beschouwt waarin deze een bobbelhuis. Het is eigenlijk niet verantwoord om de stakker vrij rond te laten lopen. Tja, de impertinente voorspelling van deze bommel is stuitend. En toch wil ik de mogelijkheid van helderziendheid niet geheel uitsluiten. Dat komt vaker voor bij dergelijke geretardeerde figuren. Het kan geen kwaad om de fundamenten in zo'n vakman te laten keuren. Meneer Kantenkleer wil het metselwerk van zijn toren nagekeken hebben. Hij is bang dat het ding inzakt. Onzin natuurlijk. Maar dat soort chiquelaar is niet gelukkig als ze geen zorg hebben over niks. Hebben we een geschikt mannetje om de zaak even na te lopen, nee. Mathilde? Nee, nee, we hebben niemand, uh, meneer Graasbelt. Ze zijn allemaal met de sloop van uh, krotten bezig. Dat uh, weet u toch ook wel? Jammer. De markies is een goede klant en ik wil hem met zijn torentje niet voor het hoofd stoten. Mm -hmm. mm. Ik zal zien wat ik doen kan zonder dat ik zelf iets doe. Ik heb een afspraak voor de lunch en die kan wel even uitlopen. Ah, oh, mooi. Wat doe ik nou aan die toren van meneer Kanteklier? Hij markeert natuurlijk niks om dat ding, maar hij moet niet de indruk krijgen dat ik hem laat zitten. Als ik nu maar een mannetje had. Wacht eens eventjes, hè? Zoek jij soms een baantje? Ik zoek niet, ik liep zomaar wat. Maar nou, het zegt, een baantje lijkt me reuze enig. Mooi, wat ben je van je vak? Dat zou ik zo gauw niet weten. Vroeger verkocht ik ijsjes, maar dat is zo saai in de winter. Die lui vinden ze ineens niet meer lekker. Bah, dus. nou dat komt goed uit. Jij bent juist het mannetje dat ik zoek. Huh? Ga de toren van meneer Kantekleer maar eens bekijken. Er schijnt iets met de fundamentenloos te wezen. En als je dit handig doet, krijg je tien florijnen. <laughs> dit voorstel stond Waggel wel aan. En nadat hij een spade ter hand genomen had, begaf hij zich welgemoed op weg. Hé, hey, bommel, ah. mooi horen! Ja. Ik heb een bouwvak gekregen. Ja. En nu ga ik de fundamenten van de kantekleer bekijken. Die oh. zijn loos. Ik uh, heb in mijn inzicht gezien dat de toren van zijn buitengoed in elkander zakte. Uh, je mag wel voorzichtig zijn met het graven, uh, Wammers. In elkaar zakken, ja. daar hou ik niet van. Als je er net onder staat, zou je je lelijk pijn kunnen doen. Als dat het werk is, moet ik andere gereedschappen hebben van mijn baas. Ik zal wel gek zijn. Graven is best enig. Maar als je dan net een leuke kuil gemaakt hebt en je krijgt allemaal steen op je hoed, dan is er niks meer aan, hoor. Ik weet iets veel beter dan eens. Met deze gedachte betrad hij de opslagplaats, waar de aannemer Gruisbelt allerlei materiaal had opgeslagen. Bij zijn indiensttreding had Wachel daartussen een oude graafmachine opgemerkt. En omdat het rijden in dergelijke voertuigen hem reeds van jongs af had aangetrokken, is het te begrijpen dat zijn gedachten hiernaar uitgingen. De wind is raar en kan zijn betrokken. Vaal doorgleurt een vreugdloos licht het grauwe zwijk. Tja, de poëtische geur van stervend hout heeft plaatsgemaakt voor benzinedampen. En soms vrees ik dat ook verdicht. Maar nu, mijn vrees is vervuld. Dit is de tijd van materiële en geestelijke luchtvervuiling. Wat gaat deze wegpiraat aanrichten? Slopen, natuurlijk. Platslopen is alles wat men kan tegenwoordig. Al het oude en nobele gaat tegen de grond. Maar, maar dat was een graafwerktuig van de aannemer, Ruispeld. Ik dien mij naar huis te spoeden voordat deze woesteling zich op mijn fundamenten werpt. Ik kan dit gemotoriseerde onderzoek niet permitteren. Ik heb nu bewijzen, Marquis. Het net om bommel sluit zich. Ik heb hem horen praten met een medeplichtige over het laten instorten van een toren. Maar dit keer... Dat is mijn toren. Nu weet ik het zeker. Maar af, snel. Samresti, grijp dat Jan Hagel voordat het te laat is. Ik stel u vooral voor, de commissaris. Halt, in naam der wet... Wat moet dat? Hè? Wat doe je daar? Hallo, Luitjes. Ik ga even een maar... beetje. Voor de fundamenten. hè? Het gaat reuzen, maar ze zijn lelijk loof. Gevaarlijk, hoor. Als ik niet zo'n goede bouwvak was, zou ik me best lelijk pijn kunnen doen. Maar met deze auto gaat het enigjes. De ijsko was natuurlijk makkelijker, maar ja, die werd saai, hè? Zo, saai, hè? Dit karweitje trok je meer aan. Hè? Mm -hmm. Hoeveel heeft Bommel je gegeven? Spreek op. Uh... Ha, leu, besper me deze onsmakkelijke zijn op mijn gazon, Amice, Reken het sujet in en voer hem naar het bureau. Uh... Het gaat me om de bewijslast. Het zou gemakkelijker zijn wanneer hij bekent. Tot nu toe heeft er niets strafbaars plaatsgevonden. Vitoe! Ik is als taalse op platte wijze naar beneden gehaald... ...onder het oog van de politie. Zo is het. Op heterdaad. Jij bent mijn arrestant. Doe niet zo flauw. Het ging vanzelf. Dat zag je toch? On Het inrekenen van deze demon snijdt weinig hout, missen. Het gaat om een babbel. De figuur achter de schermen. Dat weet ik wel. Daarvoor heb ik juist deze getuigen nodig... En als hij wil praten, is de zaak rond. Aanslagen op de burgemeester en op mezelf. Een poging tot omkoping. En nu dit. Hij is erbij. Mee naar het bureau, Waggel. Ik kon het toch zeker niet helpen. Een onsmakelijke affaire. Het ziet er naar uit dat Bommel geheel ontspoord is. Opsluiting in een gepaste inrichting zou misschien doeltreffender zijn dan een rechtszaak. Tja. Ik zal de nodige stappen ondernemen. Heer Olly leunde over zijn tuinmuurtje. En staarde bekommerd naar de wolk boven zijn hoofd. Hoe, in mijn inzicht pakken de wolken zich samen. Wat zou dat betekenen? Die zieke stormopkomst. Uh, uh, uh, uh. Huh? Meneer Bommel, als ik mij niet vergis. Ja? Mijn naam is Woordkramer. Oh. Advocaat en procureur. Hoe maakt u het? Nou, op de griffie heb ik wat stukken ingezien en daarin kwam ik uw naam tegen. Oh. Ziet er niet zo mooi uit. Donkere M wolken pakken zich boven u samen. Huh? Maar met het oog op onze oude relatie wil ik u even waarschuwen. Als u mij de zaak in handen geeft, zal ik een betrouwbaar psychiater inschakelen. Dat is de aangewezen weg in uw geval. Een zenuwarts. Uw overtredingen kunnen gemakkelijk op ontoerekenbaarheid wijzen. En dat wil dikwijls helpen. Ja, niks, zenuwachtig. Mijn zenuwen zijn ijzersterk. Dat weet iedereen. Het is een belediging, bedoel ik. Mijn gunt mij mijn inzichten niet. Maar ik neem het niet langer. Ga weg, voordat ik me geduld verlies. Ja, Boosheid helpt niet. Hè? U kunt beter verstandig zijn. Ik heb u nu gewaarschuwd. En als het ernst wordt, weet u mij te vinden. God. Goh. Hoe vreselijk is dit alles. Dag, heer Olly. Ah. Is er iets aan de hand? Nou, U kijkt zo somber. Ja, donkere rechtszaken pakken zich samen. zodat men mij mijn naam op de griffie tegenkomt. Ach, wat moet het nageslacht nu van mij denken? Ik was al bang voor zoiets. Er zit maar één ding op, heer Olly. U moet Terpentijn die goudstukken betalen. zodat hij uw gevaarlijke inzichten weer op uw portret zet. Terpentijn betalen? Ja. Dat nooit! Die knoeier heeft mij bedrogen. Maar... Omdat hij geen kans zag mijn gelaat trillend weer te geven... heeft hij het piepklein omlaag gedrukt met een verfklodder erboven. Daar betaal ik niet voor. Ook al word ik miskend voor het gerecht gesleept. Maar sterker nog, ik heb ontdekt dat de inzichten mij helder voor ogen staan. Die kan niemand mij afnemen, jonge vriend. Daar zal ik voor vechten, ook al zou de onderste rechtszaak boven komen. Streng, maar rechtvaardig zal ik mijn eenzame weg gaan. Slechts geholpen door diezelfde inzichten. Hoewel het laatste erg donker was. Oh. Ja, Heldere inzichten. Het mocht wat. Ik voel me vreemd gedrukt. Alsof er iets boven mijn hoofd hangt. Explodeer, dier Olivier. Daar was een deurwaarder aan de deur met een schrijver van de rechtbank. U wordt gesommeerd voor de rechter te verschijnen met uw welnemen. En hij raadt u aan een verschoning mee te nemen... omdat What? in hechtenisneming ter plaatse dreigt. Het is heel betreurenswaardig. Ik zag dit al aankomen. toen u mij een poosje geleden niet struikelen als u mij toestaat. Dit soort dingen kan te ver gaan en het is slecht voor mijn goede naam... Wanneer u in de gevangenis vertoeft, zou zeggen... Het staat mijn sollicitatie naar een nieuwe betrekking in de weg. De volgende morgen verscheen de marquise de kante kleer in het sanatorium van Dr. Anders Sielknijper. Voor een vertrouwelijk gesprek. Ik werd reeds geruime tijd in mijn uitzicht gehinderd door een zekere bommel. Dat is toevallig. Er is al... Hij... Kast het milieu aan met platte grollen en eigenaardige uitspattingen. Maar nu hij mijn teuren heeft laten instorten, is het gedaan met zijn hoge sprongen. Het gerechtelijke zwaard hangt hem boven het hoofd. Het komt mij echter beter voor hem in een goed gesloten inrichting te laten plaatsen. Dat is toevallig. Het gevaar dat hij er met een korte celstraf of een boete afkomt, is daardoor veel kleiner... Het is bovendien veel humaner, nietwaar? Noblesse oblige. Eh bien, wanneer ge deze zaak bevredigend regelt... stel ik u een belangrijke bijdrage voor uw kliniek in het uitzicht, Amisse. Dat is toevallig. Er is al een afspraak voor de heer Bommel gemaakt door meester Woerdkramer. De patiënt komt vanmiddag hier en ik zal hem nauwkeurig observeren, Marquis. U kunt gerust. Zijn. Een belangrijke geldelijke bijdrage. Ik reken op u. Op aanraden van meester Woordkramer was heer Olly naar het sanatorium gegaan. Met grote tegenzin. Eigenlijk is het onzin. Maar ja, die advocaat zei dat het goed was. Met het oog op de rechtbank die mij boven mijn hoofd hangt. En het enige wat ik daar wil hangen zijn mijn inzichten. Die tegenwoordig door donkere wolken verduisterd worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja, ja, ja. Alles komt in orde. Als u zich maar helemaal ontspant, gaat u maar rustig op die bank liggen en praat u maar vrij uit. Ja, ja maar ik, ik, ik praat toch vrij uit? Het uh, zijn grote witte vlekken die ik boven mij zie. Nu ook, maar nu zit er nog gelukkig geen wolk in. Heel interessant. Spreekt u verder... Wat ziet u nu in die witte vlekken? U kunt ongeremd spreken. We zijn onder elkaar. Ja, ik, ik zie u zelf en de markies de kantekleer. Ja, u geeft elkaar de hand en knikt daarbij. Ik reken op u. Dat zie ik in mijn inzicht. Weet u misschien wat dat kan betekenen? Wat, wat was het dat u zag? Een In inzicht. U gaf de markies de hand. Over mijn hoofd heen. Kijk, ik zie alles wat er gebeurd is en wat er nog gebeuren zal. Het is een gave, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar die wordt dikwijls verkeerd begrepen. En dat is heel vreselijk voor een heer met een gevoelsleven. Zo. Zo, zag u dat van de markies? Ja. Ik zal alle noodzakelijke maatregelen nemen zodat er niets uitlekt, hè? Huh? Dit is vertrouwelijk, bedoel ik. Ja, ik. En ik wil eigenlijk zeggen: er is niets om u bezorgd over te maken. Een eenvoudig geval van uh, flapdrozen waarschijnlijk. Uh, Gedebiliseerde flapdrozen. Oh, is het dat? Dan moet u me toch eens uitleggen wat ik zag. Meestal begrijp ik het direct, maar kalm, dit vind ik maar vreemd. Oh, blijft u vooral rustig, geheel ontspannen en regelmatig ademen. We gaan verder. Dan zult u zien dat alles in orde komt. Heer Bommel was dus in goede handen. Maar Tom Poes wist dat niet. En hij was nogal ongerust. Daarom besloot hij om een bezoekje aan het slot Bommelstein te brengen. De koppigheid van heer Olly kan alleen maar moeilijkheden geven. Ik moet proberen hem tot andere gedachten te brengen voordat hij in de gevangenis belandt. Dag Joost. Waar is heer Bommel? Ik ben bang dat hij nogal in de narigheid zit. Zegt u dat wel, jongeheer? Het was al erg genoeg dat hij inzagen nam van mijn vrije tijdsbesteding... en dat hij mij ten val bracht. Maar het gaat van kwaad tot erger. En er dreigt zowaar een lelijke rechtszaak, wanneer u mij toestaat. Het wordt tijd dat ik er wat aan doe. Ik kan hem niet langer alleen laten modderen. Maakt u zich geen zorgen. Op aanraden van de advocaat Woord Kramer is heer Olivier naar een zenuwarts gegaan. En bij zielknijper is hij in goede handen, als ik bij verstouten mag. Zielknijper? Oh, ja, nu zie ik uw hoofd in mijn inzicht. <laughs> Dat is niet zo best. Maar, wat is het niet zo best? U krijgt een klap met een stok. Een flinke klap, hoor. Ik waarschuw u maar eventjes. Blijf daar. Geheel ontspannen. Huh? Geen dingen ja. doen. Wat is er? Ik zei alleen maar... Uh... Oh, net op tijd. De patiënt heeft me bedreigd. Snel, broeder. Bedwing hem op. Zachte wijze. Wat, wat, wat? Ik zal intussen een kalmerend spuitje klaarmaken. Huh? Dit is geen geval voor een analyse. Oh. We zullen andere maatregelen moeten nemen. Ja, dit spuitje. Oh, ik heb jullie door. Maar een heer laat zich niet zo gemakkelijk onder de korenmaat plaatsen. Oh, ik, ik, ik, ik zal jou leren ontspannen. Heer Bommel greep de raamstok die bij een venster stond en liet die met zo'n kracht op het hoofd van de geneesheer neerkomen dat de voeten onder de geleerde uitschoten. Zo! Het is te begrijpen dat de zieke broeder dit niet oogluikend kon laten passeren. Met een snelheid die men niet van hem verwacht zou hebben, schoot hij toe en nam de uitzinnige heer in de ondergeek. Daarna was het met heer Ollistre en Val gedaan. De ervaren zielkundige bracht hem al spoedig tot rust in een kalmerend vertrekje, dat geheel met veerkrachtige kussentjes bekleed was. In... Uh, ja? Ik wil graag weer Bommel spreken. Dat zal niet gaan, broer. Die meneer is zo even op een naar de rustkamer gebracht... zodat hij niet meer gevaarlijk is. Het zal wel een langdurige behandeling worden. Maar hij is hier in goede handen, hoor. Ja, ja, in goede handen. Ik moet naar die advocaat, die meester Woordkramer. Wel, ventje. Wat kan ik voor je doen? Ik heb het druk, zoals u ziet, dus maak het kort. Ik wil alleen maar weten wat er met heer Bommel aan de hand is. Hij zit in moeilijkheden en hij moet geholpen worden. Natuurlijk. Ja. Maar die Bommelzaak is niet zo eenvoudig. Ik heb me daar uitputtend in verdiept. En het komt me voor dat hij zich lelijk in de nesten gewerkt heeft. Ja, hij goed. heeft zich verdacht gemaakt door zijn uh, inzichten. Mm -hmm. Wie van tevoren weet wat er gebeuren gaat, krijgt de wet aan zijn jas. Zo is dat nu eenmaal. Maar er moet iets voor hem gedaan worden. Dat is al gebeurd. Bommel is in goede handen. Zolang hij in behandeling is in de zielknijperinrichting... kan hem niets gemaakt worden. Ontoerekenbaar. vat je? Natuurlijk moet hij verstandig zijn en niet weglopen. Dan is hij de eerste jaren veilig. Dat zal wel, maar dat noem ik geen hulp. Terpentijn, toevallig dat ik je zie. Heer Olly zit in moeilijkheden... en dat komt door de inzichten die jij van zijn schilderij hebt afgehaald... Je moet ze er weer op zetten. Dat is de enige manier om hem te helpen. En mijn zoelenmakker. Hm? Wie zegt jou dat ik hem helpen wil? Ja, maar... Heeft hij mij soms geholpen? Huh? Nou dan. Huh. Trouwens, ik moet niks. Jij bent de enige die iets doen kan. Dat mag je toch niet weigeren? Eerst mijn goudstukken. Ik laat me door zo'n grofstoffelijke dinges niet neppen. Maar nu zit hij in... Schijn nu maar uit met dat gedrens. Ik heb andere vibraties in mijn schedel dan het gemeier voor die bolle... Die dinges. Hij dacht dat hij je meesterwerk voor niks kon krijgen. Maar wie mijn trillende inzichten inpikt, zal erdoor vergaan. Zeg dat maar, dit. Die Olly zal moeten betalen. Er zit niets anders op. Maar stel dat ik hem zover kan krijgen. Kan hij dan betalen, zolang hij in die kliniek zit? Hij kan daar niks en hij mag daar niks. Ja? Ik wil graag heer Bommel spreken. De patiënt is mooi gekalmeerd. Als je belooft hem niet op te winden, zal ik zien wat ik voor je kan doen. Ik zal dokter Zielknijper eens even bellen. Door de liefderijke behandeling van de psychundige Zielknijper... was heer Bommel erg gekalmeerd. Versuft zat hij in een rustgevend kamertje... terwijl een verpleger erop toezag... Dat hij zich niet zou vermoeien tijdens het bezoek. Oeh, die jonge vriend. Dit is heel vreselijk voor een veer. Voor een heel bedoel ik. ik. Ik weet niet wat ik bedoel. Uh, ik heb Terpentijn uh, gesproken. Terpentijn? Hij wil uw inzichten wel oh, terugnemen. Oh, oh, die, maar u uh, moet eerst uh, even betalen. Ik heb een inzicht gehad. Ja. En uh, daarin zag ik hem. Hij lag helemaal bedorven onder een berg uh, goud. Uh, bedolven, bedoel ik. Onder een goudstuk. Uh, het zal die schilder slecht vergaan. Uh, en overigens oh, wil ik hier weg. Uh, men, men heeft mij onder voogdij geplaatst. Uh, zodat ik niet eens betalen kan. Oh. Ik raak hier overspannen... Oh, met mijn tegenstel, ik moet En ik ja. zal... Uh... Het bezoek, het bezoekuurtje is om Het greep de patiënt te veel aan U kunt beter weggaan Terpentijn had in het pakhuis bij de haven een atelier ingericht Het was er ruim En behalve de dreunende toeter van een passerend schip Was er niets dat de rust verstoorde Daarom keek hij dan ook verstoord om zijn pas opgezet schilderij heen toen Tom Poes binnenkwam. Wat moet je nu weer? Heer Bommel kan niet betalen. Ze hebben hem onder voogdij geplaatst. Maar hij heeft een inzicht gehad. En daarin zag hij dat jij onder het goud bedolven werd. Helemaal begraven. Onder het goud begraven? Ik? Hoe kan dat? Ik ben niet te koop. Kunst is niet te betalen. Wat betekent dat? Och, uh, het is maar een inzicht van Heoli. Het, uh, het betekent niet... Zijn inzichten zijn van mij. Ze betekenen altijd wat. En dit betekent dat het goud mij te grazen heeft. Wanneer ik niet oppas, raak ik eronder. Dat betekent het. Ja, zoiets dacht ik al. Maar ja, daar is niet veel aan te doen, hè? Jij wilt nu eenmaal duizend goudstukken voor dat schilderij hebben. En de heer Bommel kan niet betalen omdat hij in het zielknijperhuisje zit. Zaken zijn zaken. Niks zaken. Kunst is geen zaak. Haal dat portret. Ik ga de inzichten erop verdoeken. Schiet op! Ik hoorde dat je meester een schilderstukje heeft laten maken... door een vrij bekend kunstenaar. Dat wilde ik wel eens even zien. Zeer wel, marquise. Heer Olivier zal daar geen bezwaar tegen hebben, vermoed ik. Hij hecht grote waarde aan dat portret. Het geeft hem inzichten met uw welnemen. Maar ik voor mij ben zo vrij ongepast te vinden. Mag ik u voorgaan? Ach, bleu, verbazend hoe raak dit gelaat geschilderd is. Het drukt in het geheel niets uit. Wie is de artiest? Een zekere terpentijn. Het was erg duur met die goedvinding. Zo duur dat hier Olivier de voorstelling heeft ingekort om de prijs terug te brengen. Par exemple. Op zo'n wijze gaat de platte burger met de kunst om. Wat is het adres van deze... Ten... Dag Joost. Dag Marquise. Ik kom het schilderij halen. Excuseer, ik weet niet of u, Olivier, dit zal wel nemen met u goedvinden. Het is stutend. We... Zoals ik reeds vroeg, wat is het adres van de schilderbediende? Ik weet het niet. Zou u dat wel doen, heer? Ja, het moet afgemaakt worden. Terpentijn heeft het nodig. Dit is werkelijk hoogst betreurenswaardig. Het is dat hier Olivier zich in grote moeilijkheden bevindt, als ik zo vrij mag wezen. En dat de jonge heer dikwijls een gaatje weet te vinden. Tja, bespaar me de onsmakelijke details. Dit alles treft niet onaardig. Van dezelfde meester wil ik ook een portret hebben voor mijn galerij. Oh. En nu kan deze uh, jonge Rabot mij de weg wijzen naar zijn studio. Ik zal hem in mijn draagkoets volgen. Hier is het. Heer Bommel heeft het linnen laten opvouwen, zodat het in dit kleine lijstje past. Zo, dat is het eerste verstand dat ik in die massa van hem heb waargenomen. Dumpt daar aan mij neer, makker. Je kunt het morgen halen. Ja. Toen Tom Poes weer naar buiten stapte, hield de draagkoets van de marquise de kante kleer... ...juist stil voor het schildersatelier. Hmm. Het is helemaal niet zo leuk dat de markies zich ermee gaat bemoeien. Ik hoop dat hij hem niet van het werk houdt, want ik geloof werkelijk... ...dat Terpentijn een eind aan heer Ollies inzichten wil maken. Dit wordt een gevaarlijk minuutje. Er komt een moment dat het in zich nog niet op het doek zit en in de lucht vibreert. Dat slaat soms op de... De... de... dinges. Wat moet dat? Heb ik het genoegen met de kunstenaar Tijn te spreken? Lak aan jou genoeg eens. Ik ben bezig mijn terpioen te verdoeken. Tja, ik overwoog om u de opdracht voor een portret te geven... Maar als de zaken zo staan... Zaken aan mijn zolen, niks zaken. Reuk uit, makker. Dan hangt hier een losse trilling... die gevaarlijk is voor een vet met opgestreken lappen aan. Viedonk. Geen wonder dat het de kunst slecht gaat. Ik zal er persoonlijk op toezien... dat ge niet in het genot van subsidies gesteld wordt. Hier moet een les geleerd worden. <tussion> Sapristi... Er vertoont zich een witte wolk boven mijn hoofd. Ik begin aan dezelfde kwaal te lijden, waar uh, Bommel zijn ondergang aan te danken heeft. Dit is affreux. Parbleu, mijn wapenschild wordt zichtbaar. Maar het is besmeurd. Er zit een smet op mijn blazoen. Die smakker loert naar mijn inzicht. Ik was er al bang voor toen hij hier op zijn schoenen naar binnen wandelde. Als dat donder de vibratie vastkoeken en dan dat oogglas de deur uitgooien. Wat kan dat betekenen? Eén ding slechts dunkt mij. En daar moet zo spoedig mogelijk iets aan gebeuren. Ik moet naar de kliniek. Dragers reptuur. Ja. Ah. Meneer de marquise, ja. u komt zeker naar de patiënt Bommel informeren. Hij is in goede handen, dat kan ik u verzekeren. Maar het is een hopeloos geval. De leider praat nog steeds over witte vlekken boven het hoofd... en vervalt niet zelden tot geweldpleging, zodat een kuur met rustgevende middelen... Een, een moment. Ik wens dat de behandeling gestaakt wordt, amice. U wilt dat de behandeling gestaakt wordt? Ja. En ik dacht dat u... U wilde immers juist dat ik... Staken. Onmiddellijk. Mijn inzichten hebben zich gewijzigd. U zult de gift voor uw sanatorium ontvangen. Maar de verzorging van uh, Bobbel is een vlek op mijn blazoen. Oh. En ik zelf wil terstond in behandeling worden genomen. Aha. Daar ik last heb van, van witte vlekken boven het hoofd. Het is affreux. Terwijl dit gesprek plaatsvond zat heer Olly in de stilte van zijn rustgevend vertrek... naar een witte wolk te staren. Ach, daar zie ik mezelf. Zittend in mijn kamer, met een feestelijk glas wijn. Nou, dit, dit moet een verkeerd inzicht zijn. Voor mij is immers geen genot meer weggelegd. Ach, hoe vreselijk om mijn jonge leven... verder in deze omgeving te moeten sluiten. Ik, ik, ik, ik, ik doe niets. Ik zit hier heel stilletjes te kijken. Ik, ik, ik ben niet kwaad. Ik, ik wil geen pilletjes, bedoel ik. Geen pilletjes? Nee. Hoeft ook niet. Je bent genezen, zegt de dokter. Je kunt weg. Zo liep heer Olly even later naar huis. De winterwind blies hem koel om te slapen. En Bommelstein tekende zich helder af oh. tegen de avondlucht, zodat hij een zucht van verlichting slaakte. Oh. Er is mijn donkere wolk van het hoofd gevallen. Alles is beter dan een behandeling van zielknijper, als men begrijpt wat ik bedoel. Zelfs de gevangenis die mij nu wacht als meester Woordkamer gelijk heeft. Oh, oh, kijk, daar is hij al. Toevallig dat u juist thuis komt. Uh, uh, meneer Woordkamer. Het zou veel moeite en dus geld hebben gekost om u uit de goede handen van die gesloten inrichting te krijgen. Nu kunt u volstaan met de betaling van een eenvoudige rekening. B wat is dat? Mijn declaratie. Ah, ah. Uw zaak is afgesloten en het oh. recht heeft zijn loop gehad. Huh? De beklaagde Wammers Wachol is vrijgelaten. En er is Wammers? bewezen dat hij rechtstreeks in opdracht van zijn werkgever... de aannemer Kruisbelt gehandeld heeft. Oh, oh. Er is dus geen zaak tegen u, alleen maar vermoedens. Vermoedens? Ach, die komen alleen maar door mijn inzichten. Ik kan toch ook niet helpen dat ik meer weet dan een ander... Uh... Hier uh, is uw betaling. Dat is dan prettig geregeld. Ja. Als u nog eens in de moeilijkheden raakt, sta ik voor u klaar. Ja. Tot de volgende keer dan maar weer. Ja. O, daar komen Tom Poes en Terpentijn. Wat zou die... Eh... Het is in orde, hoor. Huh? u zult geen last meer van inzichten hebben. Want Tijn heeft ze weer op uw portret gezet. Oh, werkelijk? Zomaar uit zichzelf? En de, en de ducaten dan? Ik bedoel... Uh... Hier is je meesterwerk. Ah. Het zijn goede inzichten die erop staan. Betere zullen uh. nooit op een doek gefibreerd worden, makker. Ik heb ze tot in mijn merg gevoeld. Ja, erg mooi... Maar de goudstukken dan, waar u om vroeg. Daar in de zielknijperkliniek kon ik niet betalen. En daarom dacht ik dat ik het daglicht nooit meer zou zien. Ga je uit over dat geld? Oh. Dat is een soort uh, dingen waaronder mijn trillingen verpletterd worden. Maar morgen ga ik naar de bank. Ik sta erop dat u uw geld krijgt, heer Tijn. In goud. Dat is de schuld van een kunstbeschermend heer. Ik voel dat heel fijn aan. De schilder bleef echter met grote walging nee, bij. je dat, dat nou... En Tom Poes keek bewonderend naar het schilderij, dat tegen de toren stond. Die inzichten moeten werkelijk iets bijzonders zijn. Excuseer je, Olivier. Ik zie tot mijn genoegen dat u van uw zenuwaandoening genezen bent, als ik zo vrij mag wezen. En het treft zo dat de maaltijd gereed is. Een gebonden kippensoep en een toenende doodje, dacht ik. Heel eenvoudig, maar toch voedzaam. En er zijn nog twee potjes augurken over, met uw goedvinden. Dat verandert de zaak. Doe de tootje. Misschien kan ik toch wel te morgen wachten om jouw lol te doen. Ja. Anders blijft dat goud op jouw vlees drukken en dan zit het nog niet goed. Nou. En omdat ik jouw inzichten heb teruggetrild waar ze horen... hoef ik niet meer onder die ducaten bedolven te raken. Pak ze maar in een oude sok, makker. Ja. Oh, daar is zwammen zwaggel. Oh, die zou ik nu toch bijna vergeten zijn. Omdat ik zoveel aan mijn hoofd heb nu mijn inzicht verdwenen is. Hè? Dat hij in de moeilijkheden geraakt is, kan ik niet helpen. Maar ik wist heel zeker dat de toren van de markies zou vallen. En daarom had ik hem misschien beter moeten leiden als ouderen en wijzeren. Hier is nog een gast. Door mijn inzichten heeft hij een onprettige tijd gehad. En een eenvoudige, toch voedzame maaltijd... Komt hem wel toe. Nou, enigjes hoor. Ah. Hallo, luitjes. Ik heb anders wel gelachen met die toren. Oh. Maar het eten bij de politie was niet zo lekker. Nee. Zo saai. Ah. En ze waren allemaal erg boos over dat omvallen. Oh. <laughs> nou, dat was ook een dure grap. De ja. marquis zou heel wat moeten betalen voor een nieuwe toren. Over geld wordt niet gepraat. Dat drukte veel op het vlees. En dat is zonde van de maaltijd, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar alle schade die er ontstaan is, zal worden vergoed. Daar sta ik voor in. Het is heel gevaarlijk. Het is waarlijk om te veel inzichten te hebben, als ik zo vrij mag wezen. Men meet zich maar al te gauw een betreurenswaardige mening over anderen aan met uw welnemen. Kom op met uw makker. Het geraamte steekt me door het vel. En we zitten hier niet om over bommels inzichten te praten. Die zijn er niet. Het waren de mijne. Ja, precies. Dat is net wat ik wilde zeggen. En zo werd het een heel gezellige avond met de augurken die Terpentijn at als enige wanklank. En het schilderij? Zullen oplettende luisteraars vragen. Dat kwam aan de muur van het Stadsmuseum te hangen. En als het niet gestolen is, hangt het daar nog.